Vier uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De gevechten tussen Israël en Hamas gaan onverminderd door. Het Israëlische leger heeft ook vandaag doelen gebombardeerd in de Gazastrook. En Hamas vuurde weer tientallen raketten af, onder meer op Tel Aviv. In Gaza-stad zouden drie doden zijn gevallen, een vrouw en twee kinderen. En in Israël zouden drie mensen gewond zijn geraakt. De Israëlische premier Netanyahu zei vanochtend dat het leger voorbereid is op een uitgebreidere operatie. Hij ging niet in op de mogelijkheid van een grondoorlog. Het stoffelijk overschot dat donderdag in de Schorelse Duinen werd gevonden... is het lichaam van een man die al sinds maart werd vermist. De 23-jarige Frank Temme. Hij was niet meer gezien nadat hij in maart zijn huis in Heer Hugo Waard had verlaten. De politie zegt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het onderzoek naar de moord is in volle gang. De politie heeft een man van 23 uit Alkmaar aangehouden. Aan boord van een veerboot op de Noordzee zijn bij twee vechtpartijen twee mensen zwaar gewond geraakt. De boot was op weg van het Britse Hul naar Rotterdam. Afgelopen nacht kregen twee Britse passagiers ruzie met elkaar toen iemand een stukje pizza wilde afpakken. Een van de passagiers viel van een trap en liep nekletsel op. Twee uur later kregen andere passagiers ook ruzie en daarbij stak een van hen de ander in zijn nek met een glas. De politie in Rotterdam heeft vijf Britten gearresteerd. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima vertrekken vandaag naar Brazilië voor een vijfdaags bezoek. Ze zijn meegereisd met een economische missie waaraan 157 Nederlandse bedrijven en instellingen meedoen. Ook minister Ploemen van Buitenlandse Handel is erbij. Tijdens het bezoek gaat het onder meer over het WK voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016 die in Brazilië worden gehouden. Nederlandse bedrijven hopen daar opdrachten voor binnen te halen. Het weer. Vanavond breidt de opklaringen zich verder uit. Wel wordt het hier en daar nevelig. Minima vannacht rond 3 graden. Morgen overdag eerst grijs met wat nevel en mist. Het blijft droog en later kan de zon af en toe doorbreken. En dan wordt het 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ANEB Verkeersinformatie. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... staat via de voorknopend de Nieuwe Meer 2 kilometer. Dat komt door twee ongelukken op de A10 Zuid richting Amersfoort. Tussen Osdorp en het Amstel Business Park staat 5 kilometer. De Rijnstrook is dicht. Er is iets dat het gevoel van een Audi overtreft. Namelijk het gevoel van een Audi met het S-Edition pakket.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 Vier minuten over vier. We gaan weer verder, want we naderen de slotfases van de voetbalwedstrijden die om half drie zijn begonnen. Utrecht-Twente bijvoorbeeld, Roland van der Geer. Nog altijd 1-1, nog een kwartier te spelen. Net een aardige counter van FC Utrecht. Eindigend uiteindelijk met een vlammend schot van oor, dat maar net over de kruising zeilde. Bij Utrecht in Nieuwe Spits, de kogel is gekomen voor de geblesseerde kern. Kijken of deze wedstrijd nog een winnaar krijgt. Nog een kwartiertje. Feyenoord tegen Willem II, is daar nog iets veranderd? En die houtkamp? niets veranderd eventjes gas teruggenomen door Feyenoord maar zojuist weer een mooie aanval Uiteindelijk resulterend in een hoekschop die gaat nu genomen worden door Feyenoord. Feyenoord leidt met nog een kwartier te gaan met 3-0 tegen Willem II. En verder begint het meteen om half vijf hier tegen Rode EC. Er is ook Hockey Oranje Zwart tegen Amsterdam. Geert de Groot. Oranje Zwart is inmiddels op 2-0 gekomen. Nog 12,5 minuten spelen. Doelpunt van Oranje Zwart van Jelle Galema. Heeft veel opwinding veroorzaakt. Met name bij Taco van der Honert. De coach van Amsterdam die af en toe nog steeds wat tegenscheid zette. Wijsmuller begint te praten. Want de vogel schoot die bal wel degelijk hoog. En daar ligt gevaarlijk de cirkel in van Amsterdam. Galema stond klaar en maakte wel een heel erg mooi doelpunt. Maar ik denk dat. Uh dat Van der Hoon het wel degelijk gelijk heeft... dat het een gevaarlijke voorzet was van Bob de Voogd. Het is 2-0 en de vlam is in de pan geraakt. Er wordt nu veel geshort en geduwd en getrokken. Ja, dat krijg je als je dit soort uh, beslissingen neemt... en Galema dat doelpunt gunt. 2-0 is het voor Oranje-Zwart nog 12 minuten te spelen. En Verder zijn we nog steeds in 10-half bij de wereldbeker schaatsen... en natuurlijk straks tennis, de vijfde en beslissende partij... in de Davis-Cup-finale tussen Tsjechië en uh, Spanje... tussen Stepanek en Almagro. You can dance. Zonneuider die 85 en into the groove. Oranje-zwart Amsterdam is helemaal losgegaan, Gerard inmiddels. Het ging wel weer los. Ja. Een actie van de voogd net buiten de 23 meterlijn wat mij betreft. Rohoff ving hem op, maakte een salto door de lucht. Een hoop spelers schreeuwden, schandalige overtreding, dit en dat. Rohoff ging eraf met een gele kaart. Maar scheidsrechter Wijsmuller zag de overtreding binnen de 23 meterlijn. Dat leverde een strafcorner op. En die strafcorner was weer de prooi voor Mink van der Werden Voor zijn tweede raken strafcorner. Het is inmiddels dus 3-0 bij Oranje Zwart tegen Amsterdam Amsterdam moet 10 uh, minuten verder met 10 man omdat Rohof met een gele kaart aan de kant zit. Ja, en dan is de wedstrijd natuurlijk gespeeld. De wil is er wel bij FC Twente, maar kan het ook tegen FC Utrecht? Ronald van de Geer. Ja, ah, de willen ze ook bij FC Utrecht. Maar kan Utrecht dat nog? Want dat is natuurlijk ook een vraag. Ook Utrecht is een uh, ploeg die zich uh, op dit moment nestelt in uh, de kop van, uh, van de competitie. Nog een uh, minuutje of negen bij die 1-1 uh, stand. Spel heeft uh, lange tijd stilgelegen omdat de braafheid heel ernstig geblesseerd leek. Inmiddels uh, loopt hij weer uh, gewoon mee. Leidde tot een communicatiestoornis ook op de bank bij uh, FC Twente. Waar McLaren snel braafheid wilde wisselen. Maar waar de dokter en de verzorger vervolgens niet communiceerden. En Gauthier dus uit het trainingspak kwam razendsnel. Maar uiteindelijk te weer zit. Bravheid kan gewoon door. Werd overigens veroorzaakt die overtreding. Of die blessure door Azaren die een penalty wilde versieren. Maar op het been landen van uh, Bravheid. Nu Utrecht zoeken naar de kogel. Rans Rasschop gebied. Leroy verder overigens ook weer bij bij Twente. Nou, er komt een schot van Utrecht. Dat is uh, zacht. Het ja, is dus een makkelijke prooi voor Boskort Schot is van Moelenga. Ver in het helft gekomen voor Willem Jansen. Wekenlang geblesseerd geweest. man die in bloedvorm was. Geblesseerd raakte bij het Nederlands elftal En misschien wel een man die Twente zo nodig gemist heeft de afgelopen week. Hij is er nu weer bij. Heeft nu de bal op de borst aangenomen rond de middellijn. Die aanname is in elk geval goed. Aan de rechterkant wordt ver op de huid gezeten. Levert de bal vervolgens in bij Moulenga. Moulenga gaat dan terug naar eigen helft. Wuitens en Wuitens helemaal terug naar zijn doelman Ruiter. Die gaat nu een lange peer geven richting de kogel ongetwijfeld. Kogel moet dan een luchtduel aangaan met Douglas. Op punten gewonnen door de Braziliaan. Talic is de bal kwijt. Van de Maro geeft hem terug. En dan kan Talic gaan bedenken. Ja, dat is een paas op Bulikin. Maar daar kan de Rus helemaal niets mee. En dus gaat Utrecht het weer proberen met Van der Hoorn. Weer een lange bal richting Molenga. Aanname met Wisselhof in de rug. Moelenga moet wel terug naar de middenlijn. Moet weer terug naar eigen helft. Daar vindt hij Wuitens aan de linkerkant. Nu Bulthuis. Bulthuis weer naar Wuitens. Nog altijd op eigen helft. Wuitens dan met wat stapjes voorwaarts. Gaat nu de bal naar Molenga spelen. Maar Wisserhoff komt voor Moulenga en Rosales draait vervolgens makkelijk weg. Creëert wat vrijheid, vindt ver op het middenveld. Maar die levert dan, nee, net niet in baas aarde. Braafheid ertussen, nou het niveau neemt niet echt toe van het duel. Laten we maar zeggen dat de spanning... Uh... Wat dat betreft veel goed maakt. Daar is Twente weer met Castanjo. Spelen dus nu aan de rechterkant. Boelekien is de spits, Maar ook die kan vooralsnog geen potten breken. Daarvoor in bij FC Twente. Twente is de bal weer kwijt. Utrecht gaat Moulenga maar weer eens zoeken door de lucht. Luchtduel met de Wischerhof. In twee keer een overtreding gemaakt door Moulenga. Maar voordeel gegeven aan Twente. Dat met Boelekien en Rosales nu arriveert op Utrechtse helft. Met Brama. Brama tien meter over de middenlijn. Rosales zegt ik wil hem wel hebben aan die rechterkant. Nou die komt nog wel eens met bruikbare Voorzetten. Nu richting Boelekin. pas afgesneden door Wuitens. En dan heeft Utrecht de bal weer terug en komt Bulthuis daar weer met een lange bal richting Moulenga. Dan moet de kogel doorlopen, maar Douglas let goed op. Halverwege zijn eigen helft ziet hij de kogel komen en trapt de bal over de zijlijn. Ik denk het wel dat Utrecht kan opschuiven richting het gebied van Twente. Nog zes minuten en de extra tijd. Het is nu ook spannend in Utrecht. Het is niet meer spannend in Rotterdam. Het is al heel lang niet meer spannend in Rotterdam. Bij Feyenoord Willem 2, Andy. Nee, het publiek had gehoopt dat Feyenoord na die 3-0 nog eventjes uh, nog wat gas zou geven. Maar het is een beetje stilgevallen de wedstrijd. 3-0, dus de voorsprong voor Feyenoord tegen Willem II pakt weer drie punten, komt naast onder andere Ajax. En daar uh, zullen de Rotterdammers blij mee zijn. Klaas die heeft de bal met nog vijf minuten te gaan in uh, de middencirkel aan de voet. Kijkt om zich heen, hij loopt er vrij. We hebben een nieuwe man gezien, El, uh, El Abdeloui. Die is gekomen voor uitblinker Jan Maat. Nu gaat de bal naar de buitenkant, naar diezelfde El -de Probeert de bal voor te geven, maar wordt met moeite tot corner verwerkt door Sani Monteiro. Een debutant bij Willem II. Hij is uh, noodgedwongen Hans Mulder komen vervangen, die uh, geblesseerd is geraakt. En uh, nu heeft Feyenoord weer een hoekschop, nummer 7 of 8. Zijn er in ieder geval heel veel tegen geen 1. Van Willem 2. Kijken of de hoekschop nog iets oplevert. Dat Pelle bijvoorbeeld zijn hattrick kan volmaken. Daar komt die hoekschop vanaf de linkerkant richting tweede paal. Maar daar is David Meul die drie keer heeft moeten vissen. De keeper van Willem 2. Hij pakt de bal goed vast. Aan hem heeft het niet gelegen. Hij heeft het druk gehad. Hij heeft ook goede reddingen verricht. Maar drie keer was hij kansloos tegen inzetten van Feyenoord. Feyenoord leidt met nog een paar minuten te gaan met 3-0 tegen Willem 2. Cruciale vijfde partij in de dezeke finale tussen Tsjechië en Spanje. Zijn we al begonnen tussen Stepanek en Almagro Marcella? Ja, openingsgame van die alles beslissende partijen. Stepanek serveert, staat 40-30 voor. Er wordt flink getimmerd vanaf de baseline, Nicolas Almagro. In principe een gravel-specialist en die moet het dus hier doen op die supersnelle indoorbaan. Maar uh, we gaan zien, Davis Cup spelen is anders. En zeker als je in de finale staat en zeker als het de beslissende partij is. Het kan gek lopen, er is geen zinnig woord van te zeggen. Het enige, uh, drie keer hebben ze gespeeld, twee keer won Stepanek, één keer Almagro. Stepanek, de ervaring zelf, 33 jaar. 17 Davis Cup ontmoetingen gespeeld in zijn carrière. Almagro wat jonger, 17 jaar. En 7 ontmoetingen gespeeld. Dus misschien dat daar een beetje wat in het voordeel van Stepanek kan zijn. En natuurlijk het thuisvoordeel in Praag voor Tsjechië. We staan op Juice, openingsgame, eerste set. Utrecht, Twente, Ronald van der Geer. Willen is niet altijd kunnen. Nee, dat is een prachtige tegel. Die kunnen we boven deze wedstrijd spijkeren. Kijken wat er nu gebeurt. Want ik denk dat Moulenga nu een kaartje gaat krijgen voor het uh, wederom proberen te versieren van een penalty. Dat is Rosales ook al gebeurd. Makkali is wat dat betreft niet mild. En ook uh, nu Moulenga die weer uh, bij die 1-1 stand dat uh, strafdomgebied induikelt. Ja, ja, Schilder is wel in de buurt, maar doet eigenlijk niet heel veel. En als Molenga schilder aan voelt komen, denkt hij nou, ik ga maar naar de grond. Misschien dat, nou misschien dus niet. Ja, willen is kunnen. Ik denk dat beide ploegen heel graag willen... maar niet bij machten zijn om nog echt een slotoffensief te creëren in deze wedstrijd. Ik ben erg benieuwd eigenlijk of deze wedstrijd überhaupt nog een winnaar krijgt. Leroy Ver. Leroy Ver. Rans Rast Legt terug op Schilder. Schilder naar de linkerkant. Daar is Tadis. Tadis legt de bal bij de tweede paal. Maar weggekopt door Bulthuis. Opgevangen door Rosales. En ja, die laat een schot los. Waar je uiteindelijk alleen bij het American voetbal bloemen voor krijgt. Maar zeker niet in het gewone voetbal. Hoog over de goal en in de tribunes... Achter Robin Ruiter. Dan duurt het natuurlijk even voordat die bal terug is. Maar Ruiter heeft al een andere te pakken. En gaat hem in het spel brengen. We hebben een soortgelijk schot een paar minuten geleden gezien van Tommy Orr. Die het wel blijft proberen. Maar eigenlijk ook net nog de finesse niet heeft om die bal nou eens achter Bosker te krijgen. Daar komt de bal van Ruiter. Natuurlijk richting de voorwaartse. Moelenga en Douglas uh, duelleren. Douglas wint het duel. Schilder vervolgens drie keer hoog houden en wegtrappen. Wordt op de voet getrapt door Azade. Dat is weer gezien door Makkeli. Vrij. Vrij trap voor Twente dat dan kan opschuiven. Schilder neemt die vrije trap. Terug naar zijn laatste linie. Rosales halverwege eigen helft. Rechterkant maakt wat uh, stapjes voorwaarts. Kijkt dan, ziet eigenlijk dat alles vaststaat. Nou ja, dan maar proberen. Ver of in te bereiken. Want die staan daar een beetje tegen de, voor, de achterste man, mensen van uh, Utrecht aan. Utrecht komt er niet meer uit. Levert de bal weer in. Tadic nu aan de linkerkant. Gevoelige voorzet. Weggekopt, weggehaald met de voet door uh, Bulthuis. En de kogel gaat daar dan wel achteraan. Maar die bal gaat toch over de zijlijn, denk ik. Nee, de kogel houdt hem binnen. En heeft nu een voorsprong op Douglas. Maar Douglas is in de achtervolging. De kogel Rotschafschopgebied in en Douglas maakt er een corner van. Ja, de kogel mist dan toch een beetje in het vuur. Die versnelling, die demarage, waarmee hij de Braziliaan definitief kan afschudden. Douglas met uh, het mistasten. Wel een aardige actie op de zijlijn van uh, de kogel. Die met die uh, lange stelte die bal binnenhoudt. Vervolgens moet Douglas in de achtervolging. Maar helemaal in het schafschopgebied aangekomen. Is daar de correcte sliding van de centrale verdediger van uh, FC Twente. Levert in elk geval Utrecht dat wel natuurlijk in de 89e, nee in de 90e minuut wel een corner op. Die Tommy Oor gaat trappen. Alles wat een beetje kan koppen van Utrecht staat nu verzameld voor Bosker. Daar komt die bal van Oor bij de tweede paal. dan gaat Moulenga aan de lucht in. Die timt dan net verkeerd. Gaat onder de bal door. Werd bewaard door Boulikien die hem nog een heel klein setje gaf. En de bal over de achterlijn. En Sander Bosker kan dan de doeltrap gaan nemen. We gaan richting de extra tijd. Ik denk dat er nog wel een minuutje of vier wordt bijgetrokken door Makkeli. Want deze wedstrijd, heel veel overtredingen, heel veel onthoud ook... Rosales trapt de bal aan tegen Zulo. Bal over de zijlijn en Twente mag gooien. Metertje of drie nog voor de middenlijn. Rosales doet het. Aan de rechterkant wijst waar hij die, die bal gaat gooien. Geeft aan dat Ver wat dieper moet gaan staan. Omdat Rosales bij macht is om ver te gooien richting Boelikin. Ja, dat komt goed uit. Want die kan doorkoppen op Ver. Alleen Ver wordt verdedigd. En dan kan Utrechter weer uitkomen. De kogel en de snelheid bij Zulo. Aan de linkerkant. Zulo met Rosales. En uiteindelijk doet Rosales dat zo slim. Speelt de bal tegen Zulo aan. Bal weer over de achterlijn. En weer een doeltrap. Sander Bosker gaat die doeltrap nemen. Bosker die een prima wedstrijd. ...heeft gespeeld als dus hij uh, als vervanger van de geblesseerde Michailov. Nou, ik, uh, mijn voorspellende gave is niks mis mee. Een minuut of vier komt er dus bij dit uh, duel bal van uh, Bosker. Op de helft van Utrecht doorgekopt door Boelekin. Dan kan uh, Ferm niet ontvangen en gaat uh, Utrecht weer uh, proberen. Nou, de extra tijd loopt. Het is 1-1 nog altijd. Nou, even oppassen want daar komt Zulo. Zulo met de voorzet in het gebied weggewerkt door Nisgerhoff en Rosales. De laatste seconde van Feyenoord tegen Willem II. En die Houtkamp. Ja, 25 om precies te zijn nog te gaan. Scheidsrechter Ferrière de Belg kijkt op het horloge. Ziet dat het 3-0 staat. Wedstrijd te lang gespeeld. En het is uh, niet de oorwassing geworden. Zoals men had verwacht. Eigenlijk in Rotterdam: 5-6-0. Maar 3-0 is natuurlijk een goede overwinning. Met name de tweede helft. Zal Koeman blij mee zijn. Eerste helft niet, want het heeft een half uur geduurd. voordat Feyenoord op voorsprong kon komen. Dat uh, kwam het dan ook. Door Immers en toen twee keer Pelle die de eindstand op het scorebord brengt. Feyenoord wint met 3-0 van Willem II. Een soort noblesse oblige. Even snel naar Marcella Mesker bij de Davis Cup finale. Ze zijn begonnen met Marcella. Ja, het is 1-0 voor Radek Stepanek. Moest wel een breakpoint overleven in die openingsgame van de wedstrijd. Dus we zijn nog maar net begonnen. Alma Groos serveert op zijn eerste servicebeurt 15 gelijk. Gerard de Goot, even kort naar de hockeywedstrijd Oranje Zwarte Amsterdam. 3-0 gebleven. Oranje-zwart verslaat de landskampioen Amsterdam. Afgetekend moet ik zeggen hoor. Betere eerste helft speelde Oranje-zwart verzorgd hockey. Tweede helft ook Amsterdam slordig aan Oranje-zwart. Zes strafcorners. Twee keer raak. Twee keer Van der Weerden en één keer Galema. Dat is het slotsom van deze wedstrijd. 3-0 voor Oranje-Zwart tegen de huidige landskampioen Amsterdam. Komt er nog een winnaar bij Utrecht tegen Twente, Ronald van der Geer. We weten het over twee minuten. 1-1 is de stand. Robin Ruiter neemt de doeltrap namens FC Utrecht. Natuurlijk zoeken naar de lengte van Moulenga, geklopt door Wiskerhof. Dan zou Twente iets kunnen gaan verzinnen. Waarde het niet dat het de bal inlevert bij Kali, die hem wel krijgt bij Oor. En aan de linkerkant nu Kali. Kali met een uh, voorzet. Het schafselpobiet in. Azara de lucht in. En uh, Braafheid de lucht in. Maar beide misten de bal die vervolgens over de achterlijn gaat. En dus weer een doeltrap voor een van de keepers in dit geval. Sander Bosker die haast heeft. De bal speelt naar Rosales. En Rosales gaat diep spelen richting Boulekin. Boulekin moet dan doorkoppen richting Ver. Boulekin worstelt daar met Bulthuis. Nou een elleboogje denk ik van de rust. Want Bulthuis gaat naar de grond. Makkeli zegt ik heb het niet gezien. Misschien nu geadviseerd door zijn grensrechter. Ziet in ieder geval dat Bulthuis blijft liggen. En besluit maar eventjes de wedstrijd te onderbreken. Boulekin ging de lucht. Lucht in. Nou ja, die rust is groot. En zal ongetwijfeld een elleboogje naar achteren hebben gestoken. Op het moment dat Bulthuis met hem de lucht in, uh, in ging. Nou, dat is meer eigenlijk een bodycheck van uh, de Rus. En Bulthuis wel lelijk geraakt. Ligt dus uh, geblesseerd op uh, de grond. Weer wat oponthoud in deze wedstrijd. Die al zoveel oponthoud heeft gekend. Ik denk dat we Tonnen wel een minuutje of twee speeltijd overhouden. Terwijl er op de klok nu nog maar een minuut staat. Wat gaat uh, uh, Makkeli nu doen? Want Bosker staat met die bal in uh, zijn handen. Ik denk dat er een scheidsrechtersbal komt. Ja, die uh, komt er richting Bosker. En dan uh, krijgt Wiesgo. Of de bal van Bosker. En kan er weer aangevallen worden door FC Twente. Misschien wel de laatste aanval. Douglas met de bal aan de voet. Twee voorwaartse stoorden van Utrecht. Bal tot bij Brama en tot bij Rosales. Halverwege de helft van Utrecht. Voorzet het gebied in. Daar is Boelikin. Nee, Boelikin kan niet aannemen. Buitens kan wegwerken. Maar geeft hem wel aan Tadic. Aan de linkerkant. Met Azade voor hem. Tadic kappen, draaien. Eén man kwijt. Dat is Azade. Tweede van de Marel kwijt. Voorzet Tadic. Dan moet er iemand schieten. Maar er komt niemand tot schieten, omdat niemand onder die voorzet van Tadic kan komen. Dan zou Utrecht er nu proberen uit te komen met uh, Bulthuis, met wie het weer prima gaat. Lange bal, maar de kogel is daar alleen. Tegen een overmacht van Twente-verdedigers krijgt de bal uh, ook niet. Kali kopt hem wel weer terug richting de achterste lijn van FC Twente. Maar uh, nee, de hoop was dat er nog een winnaar zou komen. Die is er uh, niet gekomen. De eerste helft was uh, ja, belevingsvol, gebeurde voldoende. De tweede helft uh, gebeurde er eigenlijk een, een stuk minder. Maar als je kijkt naar uh, FC Twente en je zet het af tegen het PSV van gisteren speelt Twente toch een stuk minder overtuigend... in deze fase van de competitie. Een puntje houdt het over aan deze wedstrijd in Utrecht. Top 6 van de Eredivisie ziet er dus nu als volgt uit. Goed weekend weer voor PSV. 33 punten. Twente is dat tweede met 30 punten. Vitesse heeft er 28. Ajax en Feyenoord ieder 24. En FC Utrecht heeft er 22 en is daarmee zesde. Maurice Vriend heeft bij de de schaatsen in Ereveen... voor een daverende verrassing gezorgd. Hij was sneller dan alle favorieten op de 1500 meter... en won dus bij zijn debuut Goud. Jeroen Stekelenburg praat met die onverwachte winnaar, Maurice Vriend. Van harte gefeliciteerd. Je zal een stoute droom hebben gehad. Maar kwam dit erin voor? Ja, dit kwam erin voor, ja. Maar uh, ja, eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat het nu wel eruit zou komen. Nee. Wat is dan het idee waarmee jij deze wedstrijd ingaat? Nou goed, we hebben gewoon hard getraind met het hele team. Het uh, team van Veen ongelooflijk hard getraind van de zomer. En uh, ja, dan moet je gewoon durven, durven geloven dat je het kan en vertrouwen hebben. En ook uh, durven ja, geloven dat je kan winnen. En dat is wat ik gedaan heb. Ja, want daar zit nog wel een groot verschil tussen. Hè? Tussen het durven geloven dat je het kunt. Een persoonlijk record rijden, misschien vijfde worden in de wereldtop. Maar winnen is wel zo onverwachts en ongelooflijk. Het ja, is echt ongelooflijk. Als je mij had verteld dat ik uh, vijfde kon worden, dan had ik daar echt... Uh, ja, direct voor getekend en heel blij mee geweest. Ja, dit is alleen maar, uh, maar grootste, alleen maar mooier. Wat gebeurt er in het team van jullie? Want we hebben Lotte van den Beek hier ook al verbaasd zien staan met twee medailles dit weekend. Jij rijdt zoals je rijdt. Wat, wat gebeurt daar? Nou, Lotte en ik uh, zijn natuurlijk nieuw bij het team. En uh, we hebben, ja, het niveau in het team ligt ongelooflijk hoog. We hebben Lotte, of we hebben Marit en we hebben Koen. Dat is gewoon een gevestigde wereldtop. En dan kunnen wij als jonkies alleen maar tegenop kijken en van leren en naartoe groeien. En Jan die schrijft ongelooflijk goede schema's. En die weet je als persoon ook enorm te triggeren om het best uit jezelf te halen. En dat is gewoon wat er bij ons, denk ik, uh, ja, tot resultaat leidt. Ik wil je niet verlegen maken, maar er zullen ook mensen nu tegen jou op gaan kijken. Je wint gewoon een wereldbeker 1500 meter. Ja, ja wie had dat gedacht? Uh, vorig jaar moest ik me via de Cup plaatsen voor het enkele afstanden. En was ik eerlijk gezegd echt heel blij dat ik dat haalde. En nu sta je gewoon uh, je, wereld, je eerste wereldbeker. Uh, ik kan het nog niet bevatten. Zullen ze nou moeite hebben om jou met je voet op de grond te houden of ben jij nuchter? Nee, ik, uh, ik denk wel dat ik een heel nuchter persoon ben. Ik kom uit West-Friesland, daar is iedereen nuchter, dus dat moet geen probleem zijn. Maar toch wordt het anders. Volgende keer sta je aan de start als de winnaar van een wereldbeker. Ja, ik denk niet dat ik de volgende keer heel anders aan de start sta. Ik sta gewoon aan de start als Maurice Vriend en ik ga gewoon mijn best doen. En uh, dat zal volgende keer niet anders zijn. Je hebt wel één achter je naam. Ja, daar ben ik ongelooflijk trots op.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 Beautiful And you are lovely Still I'll be damned If I let you Take my Freedom Freedom Freedom Freedom You got me thinking Yeah I'm merely thinking You wanna grow You'll have to learn To put it out, it has to burn So how am I gonna tell you stuff That I don't know myself You need a minute, don't take an hour I'll drink the milk, but not when it's sour This book we're living in I've read it twice And I don't want the plot to change Although oh, it's beautiful idem was dat, van Raccoon. Er wordt geld gered, want... Ja, hadden we hadden weer al ja. bericht dat Sanne van Paas... de tweede was geworden daar in Gaveren. De Belgische veldrijder Sven Nijs... die heeft juist ook de vierde wedstrijd en de superprestige gewonnen. Nijs versloeg in de sprint zijn medevluchter... en landgenoot Klaas van Torenhout. Ook de derde plaats was voor een Belg, Bart Wellens. En Nijs won eerder al in Ruddervoorde, in Zonhoven... en ook in Hammezorgen. En daarmee is het geworden. één minuut voor half vijf. Radio 1... NOS-journaal. Zo de weer. Eerste halfpunten met Mark Visser. De gevechten tussen Israël en Hamas houden aan. Het Israëlische leger heeft ook vandaag doelen gebombardeerd in de Gazastrook. En Hamas vuurde weer tientallen raketten af, onder meer op Tel Aviv. In Gazastad zouden drie doden zijn gevallen: een vrouw en twee kinderen. Twee vechtpartijen afgelopen nacht aan boord van de veerboot van het Britse Hul naar Rotterdam. Eerst kregen twee Britse passagiers ruzie om een stukje pizza en daarbij viel een van hen van de trap en raakte zwaar gewond. Twee uur later kregen andere passagiers ook ruzie en daarbij kreeg iemand een stuk glas in zijn nek. Zwaar gewonden zijn met de helikopter naar het ziekenhuis in Zeebrugge gebracht. De Rotterdamse politie heeft vijf Britten gearresteerd. En stoffelijk overschot dat donderdag in de Schorrelse Duinen werd gevonden... is het lichaam van een man die al sinds maart werd vermist. Het is de 23-jarige Frank Temme. Hij was niet meer gezien nadat hij in maart bij zijn huis in gewaard had verlaten. De politie zegt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. En de politie heeft een man van 23 uit Alkmaar aangehouden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Daarvoor is hier Willemijn Hubert. Vandaag kende ons land qua weer een tweedeling, met vooral in het westen flink wat zon, in het oosten veel bewolking en ook nog enige tijd regen. Maar inmiddels is het overal droog geworden en breiden de opklaringen zich oostwaarts uit. Vanavond en vannacht zijn er overal brede opklaringen en er ontstaat nevel en lokaal ook mist, mogelijk met hinder voor het verkeer. Het wordt een flink stuk kouder dan afgelopen nacht, landinwaarts daalt de temperatuur naar rond het vriespunt, aan zee tot een graad of drie. En morgen overheerst de bewolking en in de ochtend is er nog sprake van mist en nevel. Ook midden op de dag zijn er veel wolken met af en toe een streepje zon. Maar de zichtcondities verbeteren wel. De wind trekt aan, wordt matig boven land. Langs de Noordzee staat er een vrij krachtige wind uit de zuidelijke richting. Het wordt 9 graden en het blijft droog. En ook de dagen erna zijn er veel wolkenvelden. Slechts af en toe schijnt de zon. Vooral op woensdag gaat er wat regen vallen. De andere dagen is het droog. Radio, de even gaan checken hoe het met de zichtcondities in Almelo is. Vak Wilaar, kun je iets zien? Ja, waarom niet? Waar kijk je <laughs> naar? Ik <laughs> zit naar de Herakles <laughs> tegen Rodi te kijken en dat gaat allemaal prima. Ik zou niet weten. Daarvan, uh, oh, zou dan, er... De geluidscondities zijn iets minder, want je viel heel even weg. Oh, Oké, okay, nou, dan, ja. uh, dan, daar kan ik dan niet zo gek veel aan doen. Maar uh, althans, niet direct. We praten gewoon door totdat ik helemaal wegval. Zal ik maar of tot uh, ik mijn mond moet houden, maar dat hoort dan uh, vanzelf wel. Heracles, een ploeg die twee weken op rij niet heeft weten te winnen. Sterker nog, twee keer heeft verloren. En dus moest de organisatorisch wat veranderen. Ook Roda uh, een aantal weken al niet meer gewonnen. Wel een aantal gelijke spelers, maar vorige week natuurlijk. 5-2 tegen Feyenoord, dat was een gevoelige tik. Maar bij Heracles heeft dat toch de meeste gevolgen gehad. Dat ze vorige week uit bij uh, NEC verloren. Want de Wierik zit nu op de bank. Op zijn plek speelt nu die normaal gesproken op het middenveld staat. En voor de verdediging speelt nu Feynovic. En Kwansa is naar de rechterkant op het middenveld verhuisd. Je zou kunnen zeggen nog meer voetballen op het middenveld bij Herakles. Dus nog meer de bal willen hebben. En ook bij Roda is er organisatorisch het een en ander veranderd. Daar spelen ze nog maar met één spits. Want Nemet staat niet meer in de basis. Voor hem Hupperts die aan de rechterkant opereert. Maar een beetje in een controlerende rol. Malki is daar de enige diepe man in het begin van deze wedstrijd. Er We zijn twee minuten geleden. Ruim euh, begonnen. En normaal gesproken vliegt Heracles uit de startblokken. Vandaag moeten ze eerst even afwachten tot het Roda de bal wil afgeven. En dat is nu gebeurd, want de bal gaat over de achterlijn. Dus kan Heracles nu gaan aanvallen. Na 2,5 minuten 0-0 nog in Almelo. Stepanek tegen Almagro. Zal Stepanek een beetje die druk voelen op zijn schouders, Marcella? Ja, dat denk ik wel. Maar aan de andere kant uh, kan hij het ook zien als een kans. Misschien wel de grootste uitdaging van zijn carrière. Want volgende week wordt hij 34 jaar. En ja, wat een slotakkoord zou dit kunnen zijn van zijn ja, toch al indrukwekkende carrière. Um, we zijn nog maar net begonnen. Drie games gespeeld. Um, maar toch al 23 minuten op het scorebord. 2-1 voor Stepanek. En ja, dat belooft wel wat voor de rest van de wedstrijd. Want ik heb al... Verschillende breakpoints gezien op de service van Almagro. Dubbele fouten. Uh, de Tsjech die 40-0 voor staat en dan met heel veel moeite uiteindelijk 40 gelijk weer duwt, weer duwt en uiteindelijk toch die game binnenhaalt. Dus het golft op en neer. Het past ook wel bij deze twee spelers. Ze zijn alle twee een beetje streaky. Dat wil zeggen, je kan een setje heel goed spelen en dan ineens is het allemaal weer weg. Uh, de jongere um, Almagro is een temperamentvolle speler. Um, moet misschien uh, ook die andere Spanjaarden een beetje doen vergeten. Nou, Natal nou, is er niet bij, uh, die is geblesseerd. Maar je had natuurlijk ook nog Feliciano Lopez... Fernando Verdasco. Die is helemaal niet geselecteerd door de nieuwe captain uit Spanje, Alex Coretja. Dus is dus ook voor Almagro een geweldige uitdaging. Dit zet je carrière op de kaart. Deze beelden gaan de hele wereld over. Dus voor beide mannen enorm belangrijk. 2-1 nog altijd. Eerste set voor Tsjechië. Net hoorden we na aanleiding van het schaats van vandaag. Maurice Vriend, de verrassende winnaar bij de 1500 meter bij de mannen. En Lotte van Beek is zo'n verrassing bij de vrouwen. Prima weekend. Gisteren pakten ze brons op de 1500 100 meter. En vandaag was het opnieuw raak en opnieuw was er brons. Ditmaal werd Van Beek verrassend derde op de kilometer. Ja, deze had ik echt nooit verwacht eigenlijk. Het is een heel sterk veld op de 1000 meter. En natuurlijk, ik wist gewoon dat ik fit was. En uh, dus daar focus op. Maar ik had nooit verwacht dat dit ook een medaille kunnen uh, worden. En hoe kan het dan dat je ja, meer dan een halve seconde van je eigen tijd afrijdt? Nou, mijn PR stond in dus al leek. Maar ik wist sowieso dat ik daaronder zou kunnen... Had ik vorige week al dat het net niet helemaal uh, lekker maar nu was het gewoon een hele goede race. En uh, ja, die een zes, onder de E16, dat is echt fantastisch. Fijn was dat gevecht met je ploeggenoot het Leenstra? Ja, het is, wel, het is zeker, gisteren heb ik bijvoorbeeld de hele race alleen gerijden. En het, het scheelt wel als je naar iemand toe kan rijden. Vooral mijn laatste hebben daar heb, ik, heb ik daar heel veel per van gehad. Dat ik die laatste binnenbocht gewoon nou, echt naar de toe kon rijden. En dat zorgt toch net dat je die pijn iets minder voelt. En dat je denkt van, ik, ik wil die binnenbocht, ik wil er door. Ja, dat is gelukt. Sta je na je rit tweede en dan komen Nesbit en Richardson nog. Ja, dus ik dacht, ah, dat wordt net de vierde plek. En toen uh, ja, de Richardson reed Richardson gewoon dik onder, maar Nesbit haalde het niet. Dus dat is echt uh, heel ongelooflijk. Maakt het dan een groot verschil dat je hier met twee podiumplaatsen Tio verlaat voor de rest van het seizoen? Hoe je daar tegen aankijkt? Nou, ik denk zeker dat het een heel mooie start van het seizoen is natuurlijk. maar eerste World Cup ooit en dan heb je meteen twee podiumplekken. Dus dat is een ja, goed begin van het seizoen en uh, ja, ik ga er alles aan doen om dit vast te houden. Wat zit er dan nog meer in? Want ja, er werd gezegd over jou, ze schaatst heel rustig, heel gecontroleerd. Um, denk je dat er dan nog veel meer te halen valt? Is zeker, ik kan zeker nog veel meer uit mezelf halen. En ik weet dat het erin zit en dat ga ik gewoon stap voor stap, ga ik mezelf verbeteren. Is het dan ook moeilijk om niet te grote stappen te willen zetten? Uh, nou, Het liefst maak je zo groot mogelijk stappen natuurlijk. Dus... Niet te gehaast? Nou, nah, nee, ik denk ik, vooral nu, ik moet gewoon wat belangrijkste is dat ik dit gewoon vast blijf houden en dat ik vanuit hier verder ga bouwen. Lotte van Beek en wij gaan snel even naar Frank Wielaert bij de wedstrijd Herakles Roda. Ja, want daar leek het even 1-0 te worden. Maar Malky begon in buitenspelpositie op een vrije trap vanaf de rechterkant bij Roda. En uh, hij profiteerde daar later van toen hij uh, de bal die bleef hangen... nadat Pasveren in eerste instantie op de inzet uh, tegenhield en Malki door kon lopen. Dat was het moment waarvan hij profiteerde dat hij begon in buitenspelpositie. En dat betekent dus dat het niet 1-0 is voor Rodi AC... maar dat het nog steeds 0-0 is in Almelo bij Heracles Roda. Sebastian Timmerman, het voorprogramma zit erop bij het schaatsen. Nu de achtervolging. De nieuwe onderdelen inderdaad, uh, dadelijk de massenstart bij de mannen, ploegachtervolging, vrouwen nu met Marit Leenstra in de baan, worden net haar ploeggenoten Lotte van Beek. Leenstra pakt deze achtervolging er ook nog mee, net als Marije Joling en Diane Valkenburg. En Nederland rijdt hard hoor, het gaat goed met het Nederlandse drietal wereldkampioen, regerend wereldkampioen, maar toen reden Linda de Vries en Irene Wust ook mee. De enige die nu meedeed, die toen er ook bij was, is Diane Valkenburg, maar met nog anderhalve ronde te gaan, heeft Nederland 1,2 seconden voorsprong op het schema van Duitsland, kampioen Duitsland dat aan de leiding gaat met 3-0 14. Maar nu wordt het minder bij Nederland. Want Marije Joling heeft het moeilijk. Moet een gaatje laten ten opzichte van Marit Leenstra en Diana Valkenburg. Als Nederland de laatste ronde ingaat. En Joling alles erbij moet zetten. oh, dit gaat helemaal fout. Want ik heb het idee dat Valkenburg en Leenstra helemaal niet weten dat Joling op achterstand rijdt. En Leenstra wacht nu. Diana Valkenburg gaat door. Halve ronde nog te gaan. En dit kan wel eens de nekslag worden. Want de voorsprong die Nederland had op Duitsland verdwijnt de rogen. En het gaat om de tijd van de derde dame. Dus je moet echt met z'n drieën over de streep komen. Nederland op weg naar de finish. 3-0-1-14 van Duitsland. Die tijd gaat denk ik blijven staan. Ja, Nederland levert te veel in... doordat Marije Joling er in de slotfase dus af moet. 3-0-2-32. Nederland tweede achter Duitsland. Japan, de tegenstander van Nederland, rijdt de derde tijd tot nu toe... als er nog twee ritten te gaan zijn. Korea gaat het dadelijk opnemen tegen Polen... en Canada gaat het in de laatste rit opnemen tegen Rusland.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 a sonic man out of you. Yeah, yeah, yeah. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Queen uit 1979, van de Album Jazz. Don't and Stop. Me. Een beetje mijn tijd, maar Queen mag iedereen ja, afkondigen ja, natuurlijk. Herakles ja. tegen Roda JC, gaat Wielaar. Uh, twaalfde minuut, zit-win. Het is nog 0-0. Toch hebben we al twee doelpunten gezien. De eerste werd afgekeurd van Malki, de tweede van Rienstra werd ook afgekeurd uit een uh, hoekschop voor. Uh, uh, ...herakles en daar werd in eerste instantie voordat de bal getrapt werd al... ...Louis Pedro gewaarschuwd omdat hij de keeper zou hinderen. Toen kwam die hoekschop en volgens mij deed Pedro niets maar, uh, en kopte Rienstra in. Maar uh, werd het toch afgefloten Pedro voor het hinderen van de keeper. En dus ook Herakles nu een uh, geldig, in mijn ogen in ieder geval geldig doelpunt afgekeurd zien worden... En dus nog 0-0 op het scorebord. Met Hupperts nu in balbezit voor uh, Rodi JC. Dorda, daar is hij in ieder geval langs. Kan hij de voorzet gaan geven. En dat doet hij ook inderdaad ook richting Donald. Maar Donald komt niet aan de bal omdat Duarte goed is meegelopen naar achteren en die kan nu het hele middenveld oversteken in zijn eentje. De Beulen loopt gewoon mee, doet verder niks, controleert dus alleen maar die positie. En Feyenoviets tussen de verdedigers in, pikt nu de bal op, gaat ook de middenlijn over met wat hulp van Duarte. Duarte toch wat, voor wat meer controle via Rinstra dan maar de aanval opbouwen. En ook Rinstra gaat nu hard naar voren, legt dan de bal goed weg bij Bruns. Die is ook zijn tegenstander voorbij, achterlijntje halen, nu de voorzet geven. En dan gaat die bal over de achterlijn en... Is dat dan geen hoekschop? Nee, dan is het geen hoekschop. Want dan zit Bruns er uiteindelijk toch nog als laatste aan. En dus gewoon een doeltrap. En kan uh, Courto dat uh, gaan oplossen voor uh, Rodier C. Daar had toch duidelijk meer in gezeten voor uh, Herakles Met die actie, uitstekend. Die goede bal van Rienstra de diepte in bij Bruns. Maar Bruns kwam daar dus onvoldoende uit. Kon geen vrije medespeler vinden vanaf uh, de achterlijn bij Rodier C. Terwijl het lang duurt voordat we uh, de doeltrap kunnen gaan nemen. Want de bal is niet goed. Of die nou lek is of niet, nou liggen er twee ballen in het veld. Gaat het allemaal nog langer duren. En dat is allemaal een beetje in het voordeel van Rodi SC. Want Herakles wil graag tempo maken in het begin van de wedstrijd. Hoewel het vandaag wel redelijk meevalt. Nu ligt die bal rustig op de doellijn. En kan Kurto gaan trappen. Dat zal hij ook ongetwijfeld uh, zo gaan doen. In de richting van Donald. Die achter de eenzame spits uh, Malki speelt. Malki is degene die uh, de bal wil doorkoppen. Komt er alleen niet aan toe. Bal gaat over hem heen. Fijn of iets pikt op. Gooit de bal nog eens de lucht in. Controleert hem dan vervolgens. En levert hem in bij Donald. Die levert hem weer in bij Kwanza en Duarte. Zo uh, kan uh, de aanval opgebouwd uh, gaan worden. Over de linkerkant bij Pedro. Pedro eerst uh, Montaigne voorbij. Dan moet hij hem nog een keer voorbij. Dan wordt er een overtreding bijgemaakt door de Belg. In de verdediging bij Rodier C. En dus een vrije trap voor Herakles. En ligt het spel eigenlijk vooral veel stil in de eerste fase van uh, dit duel? Veel kleine overtredingjes. Allemaal afgefloten door uh, Van Siegem. Vrije trap genomen. fijn of iets? Lange bal in de richting van Castellon. Die uh, vandaag uh, speelt op de uh, plek van uh, Gaurier, die er niet bij is. Die is geblesseerd. En Pedro krijgt vandaag ook weer de voorkeur voorin uh, voor Everton bij uh, Heracles. Kortom, het is wel eventjes wat anders ook, uh, Heracles, dit Heracles, dan wat we gewend zijn van ze de afgelopen weken. Waarin ze veel doelpunten tegenkregen ook vooral. En waar ze normaal gesproken ervan uitgaan dat ze er ook veel maken. Maar nu nog even niet. Daar komt de eerste. Een schitterende knal van Duarte met zijn linker in de kruising. Kurto kansloos. En zo zit hij toch binnen een kwartier. Ineens zo'n knal van 20 meter. Duarte, je weet dat hij dat kan als hij hem even vrij krijgt voor zijn linker. Hij ziet Corto staan en denkt, korte hoek, daar moet hij in. En hij past precies. En Duarte zet Heracles op 1-0. En dan kun je toch weer gaan zitten voor zo'n dag waarvoor je tegenwoordig bij Heracles gaat zitten. Laat die doelpunten maar gewoon komen. Roda moet nu gaan aanvallen. En tegen gaan scoren. Benieuwd of ze dat kunnen en hoe ze dat gaan oplossen. Tegen Heracles dat nu nog harder volop de aanval zal gaan spelen. Na een kwartiertje dus 1-0. Die goal van Duarte die er zo lekker in zat. De beulen gelijk maar vanaf de aftrap. En uh, Afane niet bereikt bal over de zijlijn. Nou dan kan Heracles weer gaan komen. We zijn een kwartier aan het voetballen. Duarte zet Heracles op 1-0 tegen Roda. Achtervolging bij de vrouwen bij het schaatsen. Sebastian Timmermans. zijn er nog landen tussen gekomen? Niet uh, tussen Duitsland en Nederland inderdaad. Uh, Nederland staat op de tweede plaats nog steeds. Als we nu kijken naar de laatste rit. Met twee landen die erg veel tijd uh, besteden aan dit onderdeel. Aan de ploegachtervolging. Canada zag het op de Olympische Spelen wel helemaal de mist ingaan. Uh, en Rusland is nu de tegenstander van uh, Canada. Met het oog natuurlijk op de Olympische Spelen in Sochi. Ook daar veel aandacht voor de ploegenachtervolging. Maar het Russische drietal Olga Graaf, Yekaterina Lobicheva en Julia Skokova komt er voorlopig niet aan te pas tegenover uh, Ivanie Blondet. Christine Nesbit, die hier vandaag een uh, gevoelige nederlaag leed op de 1000 meter. Het was lang geleden dat ze op de kilometer had verloren, maar het gebeurde toch. En Brittany Schussler is, uh, het derde, of het is de derde Canadese vrouw. En nu de Canadese vrouw die aan de leiding gaat als Canada de laatste ronde ingaat. Canada ietsje sneller dan Nederland, maar ietsje langzamer dan uh, Duitsland. En dus kijken de Duitse vrouwen toe of zij hier uh, met de zege aan de haal gaan of niet. Nu moet Christine. Nesbit te doen. In de laatste ronde zet zij vol aan op de kruising. Schussler in derde positie. Moet ook vol aanzetten om niet gelost te worden. Wat Marije Joling dus overkwam bij het Nederlandse drietal. Maar de Canadese drie dames blijven goed bij elkaar. Daar komen ze aan. Schussler, Nesbit en Blondet. 3-0-1-14 had Duitsland. En dat wordt de winnende tijd. Want Canada verspeelt toch te veel. Zelfs nog zoveel dat Canada. Nee, die rijden gewoon dezelfde tijd als Nederland. 3-0-2-33. Dus daar moet naar de duizendste. Gekeken gaan worden hoe dat zit, wie er tweede gaat worden. Maar dat Duitsland de ploegenachtervolging wint. De eerste ploegenachtervolging bij de vrouw van dit seizoen. Dat is duidelijk. Duitsland 1, Nederland uh, wordt dan tweede. Want de tijd van Canada is gecorrigeerd naar 3.02.37, 37. Dus wordt Nederland tweede en Canada wordt derde. Geert de Grote is vanmiddag afgereisd naar Eindhoven voor de wedstrijd tussen Oranje, Zwart en Amsterdam. Maar er is natuurlijk ook meer gehockeyd. U heeft er even op moeten wachten, maar hier is het hockeyoverzicht. Ja, we gaan straks uh, praten met uh, Taco van der Hooner, de coach van Amsterdam. Die staat een medertje of vijf uh, bij mij vandaan. Uh, topoverleg met uh, de man die het bestuur van Amsterdam met tophockey doet, uh, Erik Gerritsen. Nou, het ging over het weer hoor. <laughs> het zal wel niet over het weer gaan. Het Taco, want jullie verloren met 3-0. We gaan straks misschien wel horen waar jullie het over hadden. Bloemendaal won met 4-0 van Schaarweide. Den Bosch SCRC 5-0. Pinoké HGC 4-0. Kampong Laren 5-1. En Rotterdam... 10-3. Vijf treffers van Jeroen Hersberger Die daar tegenwoordig ook de strafconners uh, inschiet. Uh, nu Roderick Wojstof uh, vertrokken is naar Kampong. Taco, was het, uh, was het topoverleg? Is er al uh, paniek bij Amsterdam na deze nederlaag? Nee, zeker geen. Uh, was, het ging echt over het weer. Het, was een beetje, het wordt een beetje koud. Nu het wordt winter, hè? Ja, nee, het ging, nee, dat is geen paniek. Totaal geen paniek. We weten dat we zeker achterin wat, wat zijn kwijtgeraakt dit jaar. Met name ja, de, echt de verdedigers en de keeper natuurlijk, waar we jarenlang op gesteund hebben. En we zijn wel kwetsbaar achterin en daar, daar moeten we zeker we, hebben we werk aan de winkel, zeker voor na de winterstop. Dus uh, ja, vandaar. Ben je blij dat de winterstop begonnen is nu? Ja, voor ons is het wel lekker, ja, want we missen de taken natuurlijk achterin. Uh, geblesseerd? Ja, is die is geblesseerd. Uh, die missen we zeker, zeker al gezien er, uh, wat er weg is achter. Is dat voor ons heel belangrijk. En uh, we hebben ook nog wel pijntjes hier en daar. Dus uh, Santi niet helemaal fit is en uh, Santi Frijks, ja. Dus uh, voor ons komt het niet ongelegen dat het nu even rust is. En Floris Evers, hè, wat, het werd vandaag wel duidelijk wat een belangrijke man hij eigenlijk is. Nu er niet bij is. Ja, tuurlijk. Floors is voor ons ontzettend belangrijk. En ja, de taak en zijn toch twee mensen die uh, de ene achterin en de, achterin, de andere voorin... die zeg maar de, de, toch een beetje de lijn uitzetten. En die, op dit moment missen die allebei. Dus het is een hele jonge ploeg. En je merkt, uh, alle, alle goede wil is er. Maar de, de, de echte ervaring en de slimme, slimme beslissingen, die missen we net een beetje. En, de, en dan speelt Oranje-Zwart uh, onder uh, Michel van der Heuvel op het ogenblik... zo'n verzorgd hockey noem ik het. Uh, het is niet echt spectaculair, maar het is lastig. Ja, nee, het is ze spelen ontzettend goed. Het is, ze is bijna geen doorkomen aan. Van de Heuvel heeft dat natuurlijk bij al zijn clubs. Heeft hij dat in ieder geval altijd heel goed voor elkaar? En nu weer. Het is heel moeilijk om een goal tegen ze te maken. Want ik vond de eerste helft hadden we, het nog, best, hadden we het nog best wel goed staan. En toen hadden we best wel wat kansen om nog op voorsprong te komen. Met twee corners en een paar kleine kantjes. En dat maakt ja, als je ziet hoe zij verdedigen, dat is, dat is echt, echt heel knap. Maar, naar de ranglijst kijkend... je staat inmiddels wel zes punten achter Kampong, de nummer vier in de hoofdklasse. Nog elf wedstrijden te gaan. Ik weet dat je dan zult zeggen, dat is nog een lange weg. Maar toch, zes punten is nu al veel. Maar je weet wat ik ga zeggen, toch? Het is nog een lange weg. Ja. <laughs> dus ja, weet je, ik, er, is nog, er is nog geen man aan man boord. Zes punten zijn twee wedstrijden. En uh, zij krijgen elkaar allemaal nog en wij, uh, wij krijgen ze allemaal nog. Dus uh, weet je, ik vind het voorbarig. Om, uh, het zes punten is veel, daar ben ik helemaal met je eens. En wij moeten, we hebben ook echt werk aan de winkel. Maar het is nog niet, ik, ja, ik kijk nog niet naar, want die uitslag, de stand is over vier, vijf weken in de, in de tweede ronde. Is het. kan het al helemaal anders staan. Hoe ga je dat doen van de winter met deze ploeg? Eerst even lekker rust nemen, want al mijn spelers die hebben, nou, wat zeg ik, ik ben twee jaar lang, zeker de internationals. Die hebben twee jaar lang alleen maar doorgehoekied. En uh, ze hebben nu een Champions Trophy en daarna hebben ze echt even anderhalf maand echt even rust. En ik denk dat er een aantal daar echt aan toe zijn. Jij zelf ook? Nou, ik vind het zelf ook wel lekker, ja. <laughs> Oké, okay, Taco, dankjewel. Goede winter. We gaan eens even naar de ranglijst kijken. Rotterdam blijft koploper, 11 gespeeld 28 punten. Bloemendaal 27 punten, Oranje-zwart 26 punten, Kampong 25 punten. Ja, en dan komt dat gat met Amsterdam, 6 punten. Want Amsterdam heeft er 19 uit 11. En onderaan, SJC blijft nog zonder punten, 0 punten. Daarboven voordaan, 7 punten. Scharweide 9 punten. HGC komt dicht in de buurt van de gevarenzone, 10 punten. En dat is voornamelijk omdat... Den Bosch won vandaag en nu met 11 punten daar weer boven HGC staat. Aanweg voetballen. Roda JC staat onder de streep in de Nederlandse voetbalcompetitie. En ook achter bij Heracles Frank Wielard. Ja, dus uh, wat, wat betreft onder de streep zal er niet zo gek veel verandering in komen met uh, deze stand. Heracles heeft de wedstrijd inmiddels ook naar zich toe getrokken. Heeft veel de bal, dat wil het ook graag hebben. Heeft ook een uh, kans gekregen, maar Armenteros uh, schoot vanuit buitenspelpositie. Hij schoot ook mis, dus echt heel veel maakte dat uiteindelijk dan uh, niet uit. En nu komt er een gele kaart voor Hupperts van, uh, van Zichem. Na een tackle op de middellijn op Duarte. Hij komt half van achteren. En dan blokkeert hij Duarte door zijn benen voor te gooien. Tegen het bovenbeen van Duarte aan. Niet dat Duarte daar... Serieus, pijnlijke hinder van uh, ondervinden. Maar hij krijgt wel de vrije trap mee. Fijn of iets? Bemoeit zich daarmee en speelt hem uh, laag in op Armenteros. In het punt van de aanval Castellon onmiddellijk naar binnen. Armenteros dus naar buiten draaiend. Om die bal uiteindelijk voor te geven. Maar hij moet eerst afrekenen met Danilo. Die is nu weg. Dus de bal voor de goal. En dan is het uiteindelijk Courto die hem daar opraapt. Randje doelgebied. En uh, hij moet naar de grond. Maar hij heeft hem ook, de pol. En daarnet was hij al een beetje half-half, had hij hem. En dat leverde dan weer een halve mogelijkheid voor Herakles op. Nu een goede uittrap van hem. Kurto maar op het hoofd van Rinstra. En dus Herakles onmiddellijk weer in balbezit via Pedro. En vrijgelaten Feinovic. En Overtoom, de man van de assist in dit seizoen bij uh, Herakles. 7 heeft hij er al op zijn naam staan tegen vier goals. Fajnovic komt hem nu een handje helpen. Dat leek even op Hens van de Beulen, maar die zit er goed tussen. En mag vervolgens ook door. Donald komt dan uh, de aanval wat versterken. Afana vanaf de linkerkant. Donald loopt door. Daar gaat de bal ook naartoe, maar dat is veel te moeilijk voor uh, Donald om daarbij te komen. Rienstra is veel eerder bij de bal. Bruns verspeelt hem dan bijna en gaat over de zijlijn. 23 minuten zijn we onderweg. Herakles is de baas in eigen stadion tegen Rodië C en Leidt met 1-0. Finale Davis Cup verloopt Stepanek tegen Almagro nog op service, Marcella. Ja, het uh, gaat uh, helemaal gelijk op. Het staat 4-3 in de eerste set voor Stepanek. Wel wat uh, breakpoints zo over en weer, maar beide spelers uh, weten die weg te werken. En dus uh, ja, is die belangrijke eerste set in een best-of-five, uh, ja, daar is nog uh, geen echt pijn te voelen voor één van twee. Dus uh, wie weet gaat dit wel uh, tot het gaatje, tot uh, de tiebreak. We moeten afwachten. Stepanek uh, die lijkt met 4-3 en uh, Almagro staat op het punt van... Beginnen met de service. Lex Immers en tweemaal Graziano Pelle. Feyenoord Willem 2, 3-0. Dat is het verhaal. Een veel sterker Feyenoord rust 1-0. En daarna dus twee keer Pelle 3-0. En die oudkamp in gesprek met de trainer van Feyenoord... luisterend naar de naam Ronald Koeman. 3-0 winst. Ben je tevreden? Nou ja, ben je eigenlijk nooit hè als trainer. Of het moet een uh, volmaakte wedstrijd zijn. Ja, die was het niet. Uh, ik vond dat wij de eerste helft in een tempootje te laag speelden. Uh, we konden Pellen moeilijk vinden. Dat deed Willem II goed. Uh, we speelden die ruimte goed. En daar hadden we moeite mee. Ook aan de zijkant ervoor in vond ik dat we te snel naar binnen toe speelden. Waardoor je de ruimtes dicht loopt voor de middenvelders. En, en daar hadden we het moeilijk mee. Dus in dat opzicht kon het... Uh, en dat heb ik in de rust ook aangegeven. Absoluut beter. was ook te zien, het eerste kwartier naar rust. Ja, duidelijk. Dat was ons beste gedeelte... Toen ging ook Pellen dieper spelen. Uh, toen creëerde ook de ruimte voor Immers. Die al eigenlijk uh, pech had op de, bal, de kopbal op de lat. Maar nou, toen kwamen we door, ook aan de rechterkant via de zijkanten met Janmaat. En, en toen kwam de zwong er echt in. Ja, dan maak je snel 3-0. En dan hoop je altijd nog in ieder geval dat je, dat je een vierde richting einde wedstrijd maakt. Maar het bloedde eigenlijk een beetje dood. En, uh, en dat is dan uiteindelijk jammer. Waardoor je ook als coach dan niet uh, voor 100% tevreden bent. Immers valt uit. Uh, wat heeft hij? Ja, knie. Hij kreeg een tik op zijn knie. En uh, ja, we moeten afwachten wat het is. Dat zal morgen. zal daar wat meer bekend van zijn. En uh, dat is jammer, omdat we eigenlijk binnen deze selectie. ook niet een echte team hebben die achterpellen uh, kan spelen zoals hij dat doet. Maar hij maakt de goal. Uh, hij is gevaarlijk. Hij is in de 16. Ja, dan ontstaat er ook een iets ander voetbal. En, en daardoor werd het denk ik ook wat minder. Vijfde plaats, hè? top vijf. Is dat waar je op dit moment hoopte te staan? Of zeg je van, nou, misschien toch nog iets beter? Ja, dat is wel de doelstelling wat we, wat we ons uh, hebben opgelegd. Aan de andere kant uh, vind ik dat er meer in zit... omdat er niet veel ploegen beter zijn als Feyenoord. Dus daar zit nog wel wat meer in. En daar hebben we denk ik ook uh, het programma voor, uh, tot aan de winterstop... Om, uh, om daarin het maximale te halen... En, en nou ja, dan, dan kun je tevreden zijn op basis van de eerste helft van het seizoen. Ronald Koeman na de 3-0-overwinning van zijn Feyenoord op Willem II. De Keniaan Nicolas Kip-Kemboy heeft uh, zojuist de zeven heuvelenloop gelo gelopen en gewonnen. Hij won daar in Nijmegen die race over 15 kilometer in een tijd van 42 minuten en 1 seconde. En hij troefde daarmee zijn landgenoot en wereldrecordhouder Leonard Koeman af. Komen we komen aan het einde van de derde uur van Langs de Lijn. Met het uur gaan we gewoon verder met voldoende livesport. nog. De massa start, noem ik het maar even bij het schaatsen Herakles Roda JC. Tussenstand 1-0. En natuurlijk het tennis, de Davis Cup finale, vijfde en beslissende partij. Stepanek Almagro. En Langs de Lijn op één.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 Dat is onder andere gratis airco- en cruise control En met 0% financial lease. Citroën. Creatieve technologie. Vanavond terug van weg geweest. Oeruburu, Gregorius de Das en niet te vergeten Eucalypta. We moeten polis hierheen lokken. In kruis speelt de portret van de geestelijk vader van Paulus de bosco Jean Dulieu. Meer een monnik dan een mondaine schrijver. Vanavond 11 uur. RKK, Nederland 2. Hallo.